Mark Visser met het NOS-journaal. Bij het Monster Truck-evenement in Haaksbergen hebben de gemeente en de organisator de gevaren niet onderkend. Die conclusie trekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. na onderzoek naar het evenement waarbij in september een Monster Truck het publiek inreed. Er vielen drie doden, ruim 20 gewonden. Meer gemeente en organisatoren van evenementen zijn volgens de raad niet goed op hun taken berekend. De raad pleit ervoor ambtenaren beter op te leiden en burgemeesters een grotere rol te geven.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 Kardinaal Eik zegt dat Tweede Pinksterdag als feestdag kan verdwijnen. Volgens hem is er voor Rooms-Katholieken geen noodzaak om die feestdag aan te houden. In plaats daarvan zou 4 of 5 mei een Nationale Vrije Dag kunnen worden, zei Eik bij BNR. Nationaal comité 4 of 5 mei pleit er al langer voor dat Bevrijdingsdag een Nationale Vrije Dag wordt. Volgens het comité krijgt die dag meer betekenis als iedereen vrij is.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 Morgen nog een bui, en vooral in het westen dan veel zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat file op de A13 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft-Noord en de afrit Berkel en Roderijs, 6 kilometer. De rijstrook is dicht, dat is iemand onwel geworden. Op de A17 Dordrecht-Roosendaal, bij Roosendaal 3 kilometer file. Dat is een gevolg van een ongeluk bij Bergen-op-Zoom op de A58. Tot zover de verkeers...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 pet op, hè? Vinyl jaren pet nu op. <laughs> ja, het zijn twee verschillende petten. Lunchpet en. Uh... Oh, dat was wat pet betreft. Zeg geen gisteren aan die, die gast gezien bij, bij Umberto. Dat was echt geweldig. Wat die flikte met, met, met die iPad. Jongen, jongen, ik snap er helemaal niets van. Ik... Geweldig was dat. Goed, uh, dat even te Ehm... Um... Als je, als je het niet gezien hebt, moet je, moet je eens even bij uitzending gemist gaan kijken. Een kunstenaar en wat hij flikte. Nou, dat is ongelooflijk, ongelooflijk, werkelijk, sensationeel. Met, met een iPad. <laughs> Helemaal geweldig. Goed, moet je even kijken. Hè? Late Night Show, uh, Umberto van gisteren. Nou, we gaan het over vinyl hebben, dames en heren, want dit is het programma de vinyljaren. Alweer uh, vijf jaar en uh, anderhalve maand uh, lang natuurlijk. De formule is een beetje veranderd sinds april, dat, dat weet u. We hebben een classic album en dat is vandaag Chicago 2. En straks na uur gaan we in ieder geval proberen aandacht te besteden aan de nieuwe Vinyl 50. Komt meestal, meestal komt om rond drie uur zo'n beetje online. Dus ik hoop dat dat vandaag ook weer zo is. Dat heb ik helaas niet in de hand, dus ik leg hem nog maar keer uit dat u dat weet. En tot die tijd draaien we nummers van ons classic album... En uh, ook wat, wat nieuw vinyl wat ik ergens anders gevonden heb. Maar prachtige nieuwe platen. Douwe Bob onder andere heeft een prachtig nieuw album. En nog een aantal Fink. Uh, bijvoorbeeld heeft ook een heel mooi album. Ik weet niet zeker of dat op vinyl uitkomt. Maar uh, nou, daar gaan we iets van draaien. En uh, dat, dat hoort u nu straks allemaal. En zodra de nieuwe vinyl 50 online is... gaan we daar natuurlijk uh, dingen uit draaien. In ieder geval de top 3. Maar weet je dat vast... Chicago 2, een album dat uitkwam in 1970 als ik het goed heb. En uh, de, een van de van de allerbeste albums die Chicago ooit gemaakt heeft. Uh, Ga nou weg. Kom uh, een van de allerbeste albums dus die ik zei... die uh, Chicago uh, ooit gemaakt heeft. Een fantastisch album. Met prachtige nummers erop. Hits als Make Me Smile, 2564, Color My World. Maar wat ik het hoogtepunt van het album vind... is het uh, ballet voor de girl in Buchanan. Dat is uh, bijna een hele plaatkant. Uh, dat ga ik u, uh, die ga ik zeker draaien. Dat kunt u vanaf aan. duurt een kwartier, maar dat kan me niet schelen. Gaan we gewoon draaien. Voor de liefhebbers van Chicago is dat een van... De hoogtepunten, mag ik wel stellen? Goed, uh, ik ga beginnen met uh, nummer 1 van kant 1. Natuurlijk, ja, gaan we dan doen. 25, 6 to 4 en uh, daarvoor hoorde Moving In van, uh, van het album uh, Chicago 2 dat uitkwam in 1970. Geweldig album trouwens en uh, inspiratie voor vele bands die in die tijd met, uh, met blazers werkten. Chicago ontstaan uit oorspronkelijk als uh, Chicago Transit Authority, maar die naam werd verboden doordat er een andere Chicago... Uh, Chicago's organisatie was die al die letters gebruikte... ...en uh, CTA dat kon dus niet langer... ...dus toen hebben ze dat Transit Authority eraf gegooid... En uh, werd het kort, gewoon kortweg uh, Chicago. Een band die uh, nou uh, nog steeds wel actief is. Zij het natuurlijk in gewijzigde samenstelling. Dat gebeurt met dat soort band. Met een van de grote voormannen. Natuurlijk Pieter Cetera. De, dat, dat prachtige hoge stemgeluid. Die is er al een tijdje sinds de jaren tachtig al niet meer bij. Zijn plaats wordt door iemand anders ingenomen. Maar ja, dan heb je toch. Dan, dat is hetzelfde als bij Supertramp Dat Roger Hodgson er niet meer bij is. Dan denk je van ja, oké. Okay, het, het, het heeft ernaast gelegen, maar het is het niet. He, als, ik, als ik een andere. Uh, If you leave me nou bijvoorbeeld hoor zingen, dan denk ik. Ja, sorry, het is toch typisch zo'n Citera-nummer. Dan vind ik dat een beetje jammer. Maar goed, oké. Okay. De band bestond verder uit uh, hele bekende, uit, uit hele goede muzikanten. Ik ga zo het lijstje nog even voor u opzoeken, wie dat precies waren. In ieder geval James Pango. Uh, Walter Parazaider was er eentje van Steve Kath. En uh, daarvan. Uh, Geld het Dat was de gitarist. En uh, die heeft een ongelukje gehad. Die liep een keertje met zijn revolvertje te spelen. Ja, dat kan in Amerika. Die liep met zijn revolvertje te spelen. Dacht dat er geen kogels in zaten. Dat bleek wel zo te zijn. En toen heeft hij zichzelf gewoon doodgeschoten. Ja. En uh, Robert uh, uh, Lamb was ook een van de grote de toetsenman. Ook een van de grote mannen die veel van de composities van Chicago gedraaid hebben. Ik heb u al aangekondigd eigenlijk dat ik uh, één stuk... Dat bestaat uit verschillende liedjes. Uh, dat heet The Ballet for the Girl in Buchanan. En dat vind ik persoonlijk het hoogtepunt van deze LP. En uh, dat ga ik helemaal draaien. Gewoon. Ja, kan mij het <laughs> Ga ik gewoon helemaal draaien. Duurt ongeveer een kwartier. Maar het zijn allemaal... Dus wees niet bang dat je Constant zelf hoort. Het zijn een stuk of vijf, zes verschillende nummers. Maar dat bij elkaar heeft dus... Uh, de titel de Ballet for the Girl in Buchanan gekregen. U hoort een uh, paar bekende nummers erin zitten. Dat is onder andere Make Me Smile. Uh, dat zit er zelfs twee keer in. Begin en een eindje. Uh, een is geweest. Verder het nummer Color My World. Wat uh, ook door veel mensen wel gecoverd is. En een prachtige ballet. Nou, uh, niet langer gepraat. Ik ga hem helemaal voor u draaien. Hier komt hij. De Ballet for the Girl in Buchanan. Van het album Chicago 2. Ik hoop dat u het mooi vindt. Ik wel in ieder geval. Dat is dat Dat u dus net als ik genoten hebt van dit prachtige, deze prachtige plaatkant. Het is bijna helemaal een plaatkant. Eén uh, nummer niet, hoort er niet bij. Maar dit wel. de Ballet for the Girl of uh, Buchanan. Uh, van het album Chicago, 1970 dus om precies te zijn. Robert Lamb speelt de toetsen. En uh, die zingt er ook bij Terry Kath, gitaar en zang. Uh, dat is de man dus die zichzelf doodgeschoten heeft. Pieter Cetera, basgitaar en zang. Walter Perzider saxofoon. Uh, en ook natuurlijk zang. En ook nog dwarsfluit, dat deed hij ook nog. Lee Lovelane <coughs> deed trompet en zong ook. Dan uh, James Penko was de trombonist. Daniel Serafino was de slagwerker. James William Guercio... Uh, speelde geen instrumenten, maar heeft een heel grote invloed gehad op de klank. Omdat hij namelijk een van de, de belangrijke producers was... Uh, uit de, de begintijd van deze band. Nou, de band heeft natuurlijk wereldwijd 100, meer dan 100 miljoen platen verkocht. Uh, het aantal albums wat ze gemaakt hebben loopt tot in de dertig als ik het goed heb. Het uh, ja, laatste aantal spreekt er niet meer zo erg aan. De eerste vijf zijn eigenlijk de beste... Uh, vier was dan een live album. Uh, opgenomen in Carnegie Hall. En vijf was natuurlijk het album waar onder andere. Saturday in the Park op stond. Later zou vanaf het tiende album. Zou Chicago dus een hitmachine gaan worden? Want toen kwam uh, het nummer If You Leave Me Now uit. Toen lieten ze eigenlijk hun oude rock, jazz-rock stijl een beetje vallen. En werden uh, een, een, een, een, toch behoorlijk commerciëler met. Baby, what a big surprise. Uh, hard to say, I'm sorry. En nog meer van dat soort moois. Maar wij hebben dus het album uit de begintijd 1970, om precies te zijn. Oorspronkelijk heette de band dus Chicago Transit Authority, maar dat werd verboden door de officiële Chicago Transit Authority. Die wilden dat niet hebben, dus dat moest worden ingekort. Het Transit Authority moest eraf en toen bleef natuurlijk Chicago over. Goed, straks nog meer van dit album. Ik ga eerst nog even wat anders doen. Want uh, er is ook een nieuw album uitgekomen van Treintje Oosteraars. En uh, ja, sorry, het blijft gewoon een wereldzangeres. En dat ze nou niet doorgegaan is bij het Malle Songfestival van gisteravond. Nou, dat is dan jammer. Uh, gauw vergeten die hap. En gewoon luisteren naar uh, haar nieuwe album. Waar hele mooie, uh, uh, mooie dingen op staan. Waaronder dit prachtige liedje. The choices I've made. Treintje Ostraars. Beter dan het Songfestival liedje. Dit was er een van. Uh, prachtige Choices I've Made. En uh, dat was Treintje Oosterhuis. Het album heeft als titel Walk On meegekregen. Oké, okay, nou, dat doen we dan maar. Uh, Eric Clapton, dames en heren, heeft een nieuw album uitgebracht. En uh, dat album dat heet Forever Man. Dat is een verzameling, een prachtige verzameling. Echt een beeldschone verzameling met... Heel veel van zijn grote hits, maar ook met een aantal sublieme live-uitvoeringen van, van, van liedjes. En dan kennen we natuurlijk allemaal het nummer Wonderful Tonight. Hè? Dat singeltje, dat kennen we allemaal. Een beetje, ja, gewoon een vlak liedje. Uh, leuk, natuurlijk, hitje. Maar uh, in, uh, ik dacht dat het 7 of 88 was, deed hij alles in versie met, met Dire Straits... Uh, tijdens een festival dat volgens mij uh, ging over uh, de, uh, Mandela uh, en dat vond ik toen al een, een uh, overtreffende trap van het origineel uh, op dit album uh, Forever Man doet hij het nog eens dunnetjes over en dit is zo'n ontzettende mooie versie van dat nummer dat ik vind het eigenlijk de ultieme versie daar kan het singeltje gewoon het, het single, uh, de single versie echt op geen enkele manier bij in de schaduw staan. En daarom laat ik het u graag horen. Het duurt wel wat lang, maar het is echt zo mooi... dat ik het u niet wil onthouden. Voor, uh, van het album Forever Man, dus van Clapton. En daarvan het nummer Wonderful Tonight. Luister en huiver, want het is zo mooi. Prachtig is het. versie van Katie dit, dit uh, fantastische uh, album van uh, Clapton. Het nummer Wonderful Tonight met die dame die u hoorde uh, zingen. Dat was Katie Kissoen. En die kent u misschien nog wel. Die hebben in de jaren 70 samen met Mac. Uh, heeft Mac en Katie Kissoen een aantal uh, top 40 hitjes gehad. En uh, die zong hier dus mee. Dat was die prachtige damestem die u in het eind hoorde. Wonderful Tonight, de ultieme versie van dit nummer vind ik. Persoonlijk zo verschrikkelijk mooi. Uh, Eric Clapton dus. Het album heet Forever Man. De nieuwe lijst is trouwens binnen. Dus we kunnen u straks in de tweede uur uh, actueel op de hoogte brengen... van het nieuws uit de vinyl top 50. Onder andere nieuwe top 3 is weinig veranderd. Alleen in de en volgorde is het een en ander veranderd. Maar dat hoort u dan straks. Na uh, drie uur gaan we dat uh, u laten horen. Eerst natuurlijk weer even ons classic album. Wake Up Sunshine. Chicago Three. Wake up, sunshine. Open up your sleepy eyes for me.